Nieuws van 8 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Zeven onderwijsorganisaties hebben forse kritiek op de kwaliteit van de rekentoets op de middelbare school. Volgens onder meer de VO-raad, de Algemene Onderwijsbond en CNV Onderwijs... dreigen leerlingen de dupe te worden van overhaaste regelgeving en slechte toetsen. Dat schrijven ze in een brandbrief naar de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dekker wil de toets volgend schooljaar koppelen aan het diploma. En wie de toets niet haalt is bij voorbaat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 In België worden voorlopig geen grote alcoholcontroles gehouden. De politietop vindt het vanwege de toegenomen terreurdreiging te gevaarlijk om agenten urenlang op dezelfde plek te laten posten. De politie heeft door de terreurdreiging ook niet genoeg mensen voor alcoholcontroles. Het besluit is overigens geen vrijbrief om met drank achter het stuur te kruipen. De vliegende controles die gaan wel door. Het afgelopen jaar is 63 miljoen euro opgehaald via crowdfunding, dat is bijna twee keer zoveel als in 2013. Crowdfunding is binnen een paar jaar erg populair geworden. Ondernemers of particulieren vragen geld aan de menigte, de crowd, en dat doen ze dan buiten banken en instellingen om. En dat kan zijn om een zaak op te zetten, maar bijvoorbeeld ook voor een eigen huis of voor een scheiding. Het weer dan. Op de meeste plaatsen is het bewolkt, droog. Het wordt vanmiddag 2 of 3 graden. Aan de kust komt plaatselijk mist voor. En ook een enkele winterse bui. En daar breekt af en toe de zon door. Daar is het vanmiddag 3 tot 5 graden. Morgen en donderdag van tijd tot tijd zon en blijft het droog. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort... tussen Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. Richting Amersfoort bij Hoevelaken 4. Richting Amsterdam op de A1 bij Hoevelaken 5 kilometer. Voor Muidenberg 5 kilometer. A4, Den Haag Amsterdam. Voor Dorp 7 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Richting Den Haag op de A4 bij Hoogmade 5. De A6, Lelystad Muiden bij Almerepoort 3. A7, Horenzaandam bij de Afritweide Wormer 5 kilometer. De A9, Alkmaar amstelveen bij Battenverdorp 3. A12 Den Haag-Utrecht bij knopen Gouwe 3 tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. En richting Den Haag tussen Harmelen en Woerden 3 en bij Gouda 4 kilometer. Op de A12 Richting Den Haag bij Nooddorp 3. De A13 Rotterdam-Den Haag voor knopen Diepenburg 8 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum voor Stietrecht-West 4. Tussen Ochten en Tielstad 4 kilometer. En richting Rotterdam een kapotte vrachtauto tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 11 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de randweg Noordrecht over 8 kilometer. Richting Rotterdam op de parallelbaan bij Rotterdam Centrum 4. De A20 Hoek van Holland-Gouda richting Gouda bij Ketelplein 3 en bij Moordrecht 4 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 Almere-Utrecht voor Eemnes 3 kilometer. Tussen Eemnes en Beeldhoven 6. Tussen Hilversum en Utrecht-Noord 3 kilometer.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 Ik zeg, goedemiddag Marie Smulder. Ik zeg, goedemiddag Rob Harms zeg goedemiddag hey, Luisteren. Wat gezellig dat jij er weer is bent. Ja, apart hè. Ja, het is weer wel weer even wennen voor mij hoor. Zoals op zondagmiddag. En Heerlijk. geen rooien tegenover me. Nee, nee, nee. Je hebt het uh, rustig vandaag. Ja. Of nou rustig. <laughs> <laughs> of juist niet. <laughs> Ligt eraan hoe je het ziet. Nee, inderdaad. Albert-Jan is even uh, aan de andere kant van Nederland aan het kijken hoe het uh, weer daar is. Hij staat aan het mantelzorgen, zoals je dat zelf noemt. Ja, bij zijn moeder even uh, buurt, Het moet ook af en toe gebeuren. Zo is het. Nou, vanmiddag een uh, zalfde op zondag. Normaal gesproken schijnt de zon, als Albert-Jan en ik uh, programma doen. Maar ja. nu regent het. Buiten, maar binnen schijnt oh. het zonnetje. Ja, Jawel. Het en om half drie heb jij het weerbericht voor ja. de komende dagen. Inderdaad, om half drie heb ik het weerbericht. Om half vier heb ik evenementagenda voor je. Uh, om half vijf het uh, dier van de week.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 Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel, hoor. Oh, die stank, joh. Ongelooflijk. We gaan het niet hebben, hoor. Zometeen is hier van weer bericht. If we could be anywhere, where would it be? Take what we need. Bij CFM. Ja, kijken we nog even naar het voetbal. Willem 2 koerdt Eagles. Daar is de eindstand geworden 1 tegen 0. Via de zand, goed. Weerbericht. En van het voetbal gaan we over naar het weerbericht voor de komende dagen. We schakelen over naar Studio 2. Daar zit collega Moiris Mulder. Ja, goedemiddag uh, luisteraar. Goedemiddag uh, Rob. Inderdaad. Je zit wel heel ver weg in één keer in Studio 2. 2. Oh, sorry. <laughs> ja. Zo beter dan? Ja. Nee, oké, okay, nee. Um,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 was Hij is er weer. En deze was gisteren ook de plaats van Joe Cocker. Maar toen kon we hem niet helemaal draaien. Maar nu ga je hem helemaal horen bij CFM. Hier is Nubele Jami. kokker was dat in eh, NBS CFM bestaat dit jaar 25 jaar en dat gaan we groot vieren. Binnenkort daar veel meer over. Maar eerst, hoe klonk het 25 jaar geleden? Op CFM wordt iedere gouden oude, oude Platina. Nou, zo klonk dat dan, hè? En dan een gouden oude erachteraan. Bijvoorbeeld deze van CCR. Raad je plaatje plaats. Door de CCR en Who Will Stop The Rain. Ja, een plaatje wat best wel bij het weer van vandaag uh, past. He, gewoon. Wie stopt de regen? Bleh. Ik ga mijn best doen voor ja, je. Ja, ga je best doen? Ja, nou, vind ik geweldig, Maurice. Ja, maar wie stopt de regen? Hoe will stop the rain? <laughs> uh, een mooi bruggetje eigenlijk naar het volgende item. Volgende bericht wat ik jou ging vertellen. Ja. Regen.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 Just down below If you've sexed and, and flown in op de zondagmiddag aan de disco uit de Breakdown. <laughs> ja, mooi hè. Elke vrijdagmiddag gooi je hem tussen drie en vijf uur gepresenteerd door de Marina Tegenover zit Maurice Mulder. Uptown <tie> funk was dat van Mark Ronson tezamen met Bruno Mars. En die plaatsen staat nog heel hoog ook, hoor. Ja, op nummer vijf. Negen weken lang staat hij in de lijst. Deze week is hij blijven zitten op de vijfde positie, dus... Hij uh, uh, okay. gaat goed op de nou, bank. Gaat lekker, heen met hem. Een... Ja, daarvoor draaide er trouwens in. Ja, dat was ons bruggetje van de cobalt Limits. <laughs> ja, maar... En, uh, ja, de,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 Want het is zondag, maar je hebt tegenwoordig een besneden fluitje. Tegen de kater. Een besneden fluitje, nee, Een besneden fluikje. nou, een besneden bierglas. Hè? Ja. Echt waar, de horecava is nu bezig of is bezig geweest. En dan heb je altijd de innovatieprijzen en dat soort dingen. Een schuin afgesneden glas, die won dan de hoofdprijs bij de verkiezing van het meest innovatieve horeca product.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 Oké, okay, ja, nou ja, misschien Ideaal. een andere, andere idee is gewoon een klein gaatje maken in een bierglas. Dan loopt hij gewoon leeg, weet je wel. Dan denk je van heb ik alweer een biertje op. Ja, dat is... En dan ga je, ga je minder drinken op, gegeven met. Dan heb je ook minder last van een kater? Ja, nee, dat is wel mooi. Dan kom je naar de kroeg. Bestel je... Barman mag ik tien bier. Ah, prima. Alle tien op. Barman, dan doen wij er maar 9. Alle negen achter, achteren. Dus die Barman zit te kijken en te denken: wat is dit nou weer? Jongens, zeven 7 bier alsjeblieft. Oh, ook zeven we ja, besteld weer. Hier ja, een paar, man, wat is er zegt uh, waar ben je mee bezig? Ja, hoe minder ik drink, hoe dronker ik word. Wauw, ik weet het. Maar <laughs> hij, is, hij, is, hij, is, hij is heel flauw. Maar ik moest toch opeens denken. Ik vond het wel leuk. Nou, jij zei uh, dat Coët Eagles uh, vandaag niet speelde. Nou, dan heb je dus helemaal mis, trouwens. He? trouwens. Hoezo? Die zijn om half 1. Uh, ja, die hebben al gespeeld. is ten einde Willem 2 tegen Coët Eagles. Daar werd het 1 tegen 0. En vanmiddag om half 3 zijn er een tweetal wedstrijden gestart. Waaronder de wedstrijd van Feyenoord. Feyenoord tegen FC Twente. Daar staat het uh, nog 0 tegen 0. En de FC Utrecht tegen SC Heerenveen, daar is het ook 0 tegen 0. En bij de wedstrijd van Willem II en Go Ahead Eagles is er één rode kaart geweest. Weet je voor wie? Nee. Voor uh, uh, Wij Wijnaldum. Ik moest even zijn naam bedenken hoor. Wijnaldum heeft een rode kaart gekregen helaas. Oké, okay, en waarvoor? Dat staat er niet bij. Dat staat er namelijk ik er in. Ik moet het nog gaan doorlezen. En om kwart voor vijf, wordt er ook nog één wedstrijd gespeeld. Heracles Almelo speelt dan tegen Excelsior. De wedstrijden houden we voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. I want you by my side. So that I never feel alone again. They've always been so kind. But now they've brought you away from me.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 Ik er vanzelf wel weer terug heb. Zo dadelijk het tweede uur van Zandvoort op zondag.